3 uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrich. In het oosten van Libië woedt brand in de buurt van een oliehaven. Er zijn grote zwarte rookwolken te zien. Opstandelingen in de stad Ras Lanouf hebben tegen persbureau Reuters gezegd dat ze werden gebombardeerd door eenheden van Gaddafi. Bij die aanval werden opslagtanks met olie geraakt.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 MWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10 de Ring Zuid in beide richtingen. Tussen knopend Amstel Oud-Zuid 4 kilometer. Andere kant op tussen Oostdorp en Alfred 3 kilometer. Heeft te maken met een vaccinatie in de sporthallen Zuid. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat bij de Noordtunnel 2 kilometer. Zijn er druk bezig met de reparatie van de hoogtemelder. Daardoor is de linkerrijschok nu dicht. Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd.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 De vakbeweging voor mensen die werken met hart en ziel. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tillyberg. Daar heb je ze weer. Criminele bonusgraaiers. Die zonder. Permanent cameratoezicht. De veelpleger gaat hangen. Ik zit terwijl we met 130 km per uur. door het tuigdorp mogen scheuren. Uitzetten die illegaal. En die animal cops. erachteraan. Nederland roept toetert. Vrij Nederland laat van zich horen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag met dit half uur. vaste wordt steeds populairder onder jongeren. Waarom eigenlijk? Dat hoort u straks in een reportage. En hier is ook de gast journaliste Elma Draaier... in onze dagelijkse opinierubriek Een Appeltje Schillen met... Goedemiddag Elma. Goedemiddag. Met wie ga je een appeltje schillen? Ik ga een appeltje schillen met Ben Hogeboom. Hij is secretaris van de uh, Secretaris Arbeidsomstandigheden... moet ik zeggen, van de Algemene Onderwijsbond... En ik ga met hem spreken over een rapport van een voorstel van de onderwijsraad dat is uitgekomen. Uh, uh, dat heet Excellente leraren en een inspir als inspirerend voorbeeld. En daarin wordt hem plan gelanceerd om inderdaad excellente leraren uh, extra te belonen... en de school waar ze op zitten ook extra te belonen. Nou, dan heeft de AOB uh, erg verdrietig op gereageerd. Die, die beweert dat dit zal leiden tot vriendjespolitiek... en tot een slechte sfeer in Ruzie de Ruzie in de docentenkamer, Juist. ja. En jij vindt dat niet? Jij, vindt dat dat goed kan. jij denkt dat dat goed kan werken? Ik zou niet weten waarom dat nou het gevolg per se zou moeten zijn. Oké, okay. we gaan het straks horen. Eerst gaan we vasten. Gisteren nog één keer helemaal uit je dak, de laatste carnavalsavond. En vandaag begint dan de vaste periode. Veertig dagen voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen. Uit onderzoek van de katholieke hulporganisatie Cordate blijkt dat vaste populair is. 10% procent van de Nederlanders doet het op de een of andere manier. En vooral onder jongeren is vaste populair. Maar wat is vaste eigenlijk en waarom is het zo populair? even Paul Körpershoek ruiste af naar het noordelijkste plekje in Nederland... waar nog carnaval wordt gevierd, Kloosterburen. In de voorbije dagen beter bekend als Kronkeldurp. Goedenavond, dames en heren. Ik ga eh, morgen eerst beginnen met... Slecht mededrijd. Het is de laatste Het Dus is de laatste hoop Alle deurzetters, die ben er al. Ik ben Prins Erik II van C.V. Holle Klooster uit Nog een paar uurtjes hè? Ja, het is de laatste afscheid vanavond. Om 12 uur gaat alles af, en uit. We steek er weer af. Mooi geweest? Het is een heel mooi feest geweest. Wat was het hoogtepunt? Hoogtepunt? Ik denk de optocht. De optocht was een hele druk bezochte optocht. We schitterend mooi weer een heel hoog niveau wagenbouwers en aanzoeggangers en dat soort dingen. Dat was een hele mooie optocht. Hier gaat zo meteen gebeuren dat we de aswoensdagviering gaan doen met de kinderen van de rooms katholieke Basisschool. Die komen zo meteen naar hier, kwart voor negen gaan we beginnen. En op dit moment staat alles klaar. Nou is het morgen woensdag, aswoensdag in de katholieke traditie, Dan begint de vaste tijd. Zijn er hier nou nog veel mensen die daaraan doen? Nee, ja, iedereen die begint er wel heel netjes aan. Dat is de bedoeling, maar uh, uiteindelijk gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel meer mee. Nee. Hoe is dat voor u? Voor mij ook niet. Nee, ik doe er eigenlijk niks aan. Nee. nee. Niet morgen een ask de... Nee, dat doen wij hier ook eigenlijk niet. Hebben we vroeger hebben we de, wel gedaan op dinsdagavond, na die tijd om 12 uur kreeg iedereen een aaskruisje. Maar dat is al een paar aantal jaren dat wij dat eigenlijk niet meer doen. Wat je ziet is dat, dat, dat uh, de mensen steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met God. Of... Het hogere, op welke manier ze dat ook definiëren. En dat ze daar niet de kerk of de dominee meer per se voor nodig hebben. Ik weet het niet, uh, het is natuurlijk echt een katholieke uh, ritueel. En uh, eigenlijk is Carnaval uh, ontstaan uit de katholieken. En het is natuurlijk nog een katholiek feest. Maar ik geloof dat er voor uh, de grootste klasse van mensen hier uh, een feest komt vieren. niet meer het katholieke geloof uh, aanhangt. En ik denk dat daarom dat allemaal een beetje is uh, verwaterd. Het is echt een volksfeest geworden, meer dan een kerkelijk feest. Ja, absoluut. Echt een volksfeest en een dorpfeest sowieso hier. En uh, ja, echt, echt de waarde van het geloof van vroeger, ik geloof niet meer dat dat er nog zoveel achter zit. Ja. Nou, een paar uurtjes uh, nog en dan is het uitrustig gedaan. Ja, het is nog een paar uurtjes even vol stand, maar dan uh, klaar zijn we erdoor. Oké, okay, bedankt. Nou, hiervoor u staat een hele grote schaal met de palmtakjes van vorig jaar. Die met palmzondag zijn gezegend. Die zijn een aantal overgebleven zijn gedroogd. Die zullen straks in bijzijn van de kinderen in de brand worden gestoken. De kinderen nemen zelf de palmtakjes mee die in de school hangen. Die het hele jaar rond het kruis uh, daar hebben gehangen. En de oudste groepen zullen uh, wat briefjes meenemen... Waarop zij dingen hebben geschreven waarop zij vinden waarop ze ja, ten opzichte van God en de medemensen niet zo goed hebben gehandeld. En dat willen ze bij God brengen om ook met dat betreft vandaag Schone Leid te gaan beginnen op weg naar Paas. Pastor Wellens ging vanmorgen in het Noord-Groningse Uithuizen voor in een kinderviering ter gelegenheid van As Woensdag, het begin van de Leidenstijd. Wat takjes er maar in? Hier Kom maar met z'n tweeën. Heel goed. Schudden roos maar leeg. Dan ga ik dit eerst even aansteken. En goed kijken. Kom maar even aan deze kant staan. Dan kunnen kinderen in de kerk ook wat zien. Ja. Kijk eens, wat een mooi vuurtje. Ik denk niet helemaal zoals dat vroeger altijd was, maar dat individueel zal zeer zeker daar aandacht voor zijn. En ook binnen de parochie middels de vaste actie waar we dus met elkaar ook zondag officieel mee gaan beginnen. Dus dat, dat op zich leeft het wel, maar verder zal het meer een individueel gebeuren zijn. Ik hou daar zeer zeker wel rekening mee, zoals de twee, zeker de twee vaste, de onthoudingsdagen als woensdag en goede vrijdag, die zal voor mij al zeer beperkt Qua eten en drinken bestaan en, uh, en verder heb ik ook zo mijn eigen, ook qua gebedsleven proberen om dat nog wat meer te intensiveren. Wat meer tijd nog in te ruimen om ook mee te groeien op weg naar Pasen. Als woensdag vieren in de kerk en daarna 40 dagen vasten, dat doen steeds minder mensen. Toch is vasten een trend aan het worden. Uit onderzoek blijkt dat 10% van de mensen... op de een of andere manier aan vast te doen. Ik ben Ajit Bakkas. Ik ben trendwatcher en auteur van het boek The Future of Faith. Dat gaat over trends op het gebied van religie en spiritualiteit. Men maakt men zoekt bij zijn geloof of bij zijn uh, spiritualiteit... Uh, kiest men een vorm met rituelen van de eigen cultuur en ook van anderen... waarvan ze denken dat voelt goed voor mij. Dat is een manier waarop, waarop zij door het leven kunnen. Men knipt en plakt vormen van het christendom met nieuwe elementen uh, erbij. En het gebeurt wel op dagen die belangrijk zijn voor het klassieke christendom. Alleen wordt het op een andere moderne of postmoderne manier vormgegeven. Steeds meer mensen vasten op de een of andere manier. Al staat de kerkelijke manier steeds verder van de mensen af. Men zoekt wel naar eigen vormen. En je hoeft ook niet katholiek te zijn om te vasten. Iedereen kan het. Adviseur Duurzaamheid Martine Vonk is protestant. En zij vast wel bewust en ze zoekt daar zelf een vorm voor echt vaste is voor mij dat ik echt alleen maar drink, niet eet. Uh, en ik denk, ik weet nog niet of ik dat ga doen. Dat heb ik in het verleden wel gedaan. Uh, en misschien dat ik ook nu weer in de stille week dat ga doen. Maar ik ga in ieder geval de 40, da 40 dagen me bezinnen en rust nemen en uh, eenvoudige leven. Bezinnen is, begint eigenlijk voor mij met even uh, stil worden en rust nemen. En even wat afstand nemen van al die dingen waar ik zo druk mee ben. En dan... Uh, uh, dan sta je ook wat meer stil bij wat je eigenlijk doet en waarom. En het, voor mij is een belangrijk onderdeel van vasten ook... dat ik weer meer tijd neem om bij God te zijn, verstilling te zoeken. Uh, en ja, en dan kom je ook al gauw uit bij je leefstijl. He? De vaste tijd heeft van oudsher te maken ook met solidariteit... en uh, de rijkdom en de wilden waarin wij leven... en de armoede waarin heel veel mensen leven. U hebt een uh, vaste kalender meegenomen. Misschien kunnen we daar even inkijken. Hij heeft 40 oh, veertig dagen... Vandaag is het uh, As woensdag, dus dat ja. zou dan dag één dat moeten zijn. Dat is de eerste dag. Even kijken, dat is hier ook. Ja. Eerste dag. Nou, wat staat er dan? Nou, het begint met een, uh, een, een bijbeltekst uh, ter overdenking. En daarna staat er ook iets over de achtergrond van Aswoensdag. En dat het van oudsher een vaste tijd is, een periode van inkeer en soberde leven. Um, nou, de tekst uh, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben, staat ter bezinning. Er wordt ook een link gelegd met economie. He, is het eigenlijk wel goed voor de economie als we gaan vasten? Want ja, geld moet rollen, we moeten consumeren. Heeft de kalender ook praktische handreikingen? Laten we gewoon eens een willekeurige dag erbij pakken. Ja, dag 23. Nou, uh, het gaat... oh, ik zie het al, er staat een to-do bij. Ja, dat is ja, iets ja. wat je moet doen. Ja, ja, ja. Nou, het, het, het weetjes, dat gaat over uh, verkochte koffie, duurzame koffie. Het wordt eigenlijk gestimuleerd om duurzame koffie te gaan kopen. In de christelijke traditie is de vaste tijd van ouds... Uh, heel concreet gericht op het lijden van Christus. Hoe ligt die link wat u betreft? Um, die 40 dagen tijd bereidt mij ook voor op, uh, op Goede Vrijdag en op Pasen. Ik, ik weet van mezelf, als ik het niet doe... ik heb het ook nodig als een stok achter de deur... als ik het niet doe, dan leef ik zo, hup, naar Pasen toe... en voor ik het weet is Pasen alweer voorbij. En die 40 dagen, wat meer stilstaan bij... Mijn leven, maar ook bij, bij God en bij het lijden. Help mij om dat Pasen, eh, dus het Goede Vrijdag... maar ook het Pasen eh, veel bewuster te ervaren. En, eh, en echt te beseffen van ja, God is naar de aarde gekomen. Jezus heeft geleden. Ook die pijn die er nu is op de aarde, die voelde hij ook. En hij is daarvoor ja, gestorven. En ook Pasen, hij heeft dat overwonnen. En... Staat zo'n kalender daar dan juist niet wat bij in de weg? Want uh, er is iets wat je moet weten, er is iets wat je moet doen... er is iets wat je moet lezen. Uh, dat is toch een tamelijk vermoeiende bezigheid. <laughs> het is niet iets wettigs, het is een hulpmiddel. Dus ik gebruik deze kalender om, uh, om te bezinnen. En als ik merk dat ik na twee zinnen al genoeg heb om over na te denken... dan hoef ik dat niet te lezen. Het gaat erom dat ik tijd vrijzet uh, en door minder te eten... maar ook bewust wordt, hè? lijfelijk voel... Uh, ja, dat ik even een stap terugzet en me bezin. Kijk eens, wat een mooi vuurtje. Zo worden de palmtakjes verbrand tot as. As die de kinderen nu op hun hoofd gestrooid krijgen. En daarmee is de vaste tijd begonnen. Het nieuwe en het oude vaste, een reportage van Paul my way. And talk about the lala. Even your daddy did it to your mama. I like the lala, you like the lala. Everybody in the house loves to like the Duitse R&B en solzangeres Oceana met Lala. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Trouwkolumniste Elma Draaier is dat. Elma, eh, nogmaals welkom. Je zei net al... je hebt je een beetje opgewonden op, over de reactie van de Algemene Onderwijsbond... op de plannen om tot prestatiebeloning te komen in het onderwijs. Ja. Eh, ligt nog even toe waar je bezwaar precies zit. Um, waar mijn bezwaar precies ja? zit. Nou, ik, ik nou, leg je het plan nog even uit, precies, dus misschien dat er beter we ja. handig. volgende jaar. Uh, het gaat erom dat excellent presterende leraren uh, uh, volgens vastgestelde criteria een, uh, een douceurtje krijgen van 2500 100 euro per jaar. En bovendien 10.000 euro om mooie projecten te doen die ten goede komen van de hele school. Dat, dit is alles. Ja, dat is een uit. voorstel van onderwijsraad, en het kabinet heeft er enthousiast op gereageerd. Ja. Ik geloof dat het geldt voor 5% van de docenten. 5% van je lerarenbestand kun je dan aanwijzen als school. Ja. En die, en die, keer, die worden nou, beter we doen betaald. Dat is hartstikke goed. En, en de, laten we die nou eens extra stimuleren om uh, het, het, nou, als voorbeeld ook voor de hele school natuurlijk. Hè. Dat andere mensen ook denken: goh, misschien moet ik ook eens wat harder lopen of beter mijn best doen. Ja. Dat is een beetje de gedachte erachter. Spreekt jou aan? Ik zou niet weten wat er op tegen is om daar eens mee te experimenteren. Dus ik ben heel benieuwd wat er eigenlijk op tegen is. Nou, dat gaan we vragen ja. aan Ben Hogeboom. Hij is coördinator arbeidsvoorwaarden bij de Algemene Onderwijs, Bond. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat is er mis met dat douceurtje voor die uh, briljante docenten? Nou, in het uh, plan van de onderwijsraad staat dat het uh, de overtuiging is van de onderwijsraad... dat de kwaliteit van de overige docenten en van het onderwijs uh, zou verhogen. ja. Maar wordt helemaal kan geen bewijs. Bij Daar kunnen ze zich iets bij voorstellen, maar er wordt geen enkel bewijs geleverd. En de experimenten die hier en in het buitenland zijn uh, geweest... om aan te tonen dat dit soort incentives zouden werken... hebben allemaal uitgewezen dat het niet werkt. Maar bij, bij mijn weten is dit, dit plan hè, speciaal met die 5% en die 3500 euro... en dan een projectsubsidie, is, is nog niet eerder vertoond. Hè? Dus er is ook nooit uitgezocht of dat nou werkt of niet werkt. Dat zul je dus een keer moeten proberen. Als dat zou kunnen. We hebben ook gezegd dat dat wat ons betreft de moeite waard is... om het eens dus een keer te proberen. Alleen, experimenten zijn al uitgevoerd. Team prestatiebeloningssystemen zijn al hier ook uitgeprobeerd... in de BVE-sector... Het heeft een BVE-sector. En de in middelbaar beroepsonderwijs. Ach, is dat, okay. Beroepsonderwijs en volwassen educatie. Daar Sorry. is geëxperimenteerd ge <laughs> ge met prestatiebeloning. En, en u, u zegt het werkt, van, niet. Nou, het werkt. In welk Ik, opzicht? Ja, niet? maar dit is toch een, een prestatiebeloning. Die, die op een zeer speciale manier wordt ingevoerd. Namelijk, het komt ten goede aan de hele school. Het gaat niet om de individuele leraars. Zo, zo in het bijzonder. Door 2500 euro is een heerlijk bedrag. maar daar gaat nog de helft vanaf. Dus als je daarvoor doet. dan kun je beter naar het bedrijfsleven gaan. Nee, dan krijg je echte bonussen. Het komt ten goede aan de school. Het komt dus ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs. Hoe kunt u nou als onderwijsbond daar iets op tegen hebben? Ja, maar u stelt nou dat dat zo ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. Maar er wordt geen bewijs voor geleverd. Dus dat is één. Dus dat is een overtuiging die een rol speelt. Dat is één. Ten tweede, dit kabinet haalt 500 miljoen euro weg... bij alle overige leerkrachten om 250 miljoen... van een onbewezen experiment te stoppen ja. in 5% van de leerkracht. Maar dit is een uitdrukkelijke wens van de Kamer. De meerderheid van de Kamer heeft hier heel erg om gevraagd... om dit soort kwaliteitsverbeterende maatregelen. Dus het kabinet voert eigenlijk heel braaf uit... wat de meerderheid van de Kamer wil sterker. D66 en GroenLinks hadden nog veel meer geld in willen steken. Ik bedoel, dat is toch ook iets waar het kabinet inderdaad rekening mee moet houden. Ja, maar prestatiebeloning op zichzelf... of beloningsdifferentiatie, zoals het ook in het stuk heet... dat is ook niet iets waar wij... Uh, van zeggen dat dat niet kan, of niet moet, of niet zou kunnen. Wat wij zeggen is dat als je het doet... ga dan eerst eens onder gecontroleerde omstandigheden kijken... van welke elementen wel en welke elementen het niet Maar in. dat maar is ook dit precies gaat, wat er gaat nee, gebeuren. Niet, er komen nee, e maar, in het najaar experimenten om te kijken of dit werkt. Ik nee, bedoel, u wordt wat, de bediend. Doet, wat dit kabinet doet, is in eerste instantie 10 miljoen uittrekken om die experimenten te financieren, oplopend binnen vier jaar... tot 250 miljoen, en het zal en het moet ingevoerd worden. Ja, maar, je, maar je, zult toch, je zult toch pas kunnen bewijzen dat iets leuks is... als je het hebt geprobeerd, lijkt me zo. Ja, dat, anders blijft het speculeren. Onze stelling is dus, A, tot nu toe zijn alle experimenten... en alle mogelijkheden in cao's en in regelingen die mogelijkheden tot beloningsdifferentiatie gaven... niet benut, nee. daar is men niet uitgekomen. Daar zijn allerlei redenen voor, maar wat het belangrijkste is... de bewezen methode die van invloed is op de kwaliteit van het onderwijs... en de leerprestaties van de leerlingen verbetert, die wordt hiermee... Dat Maar mag ik dan even ingaan op het bezwaar dat uw voorzitter, heet het voorzitter, ja, in, in de pers heeft gezegd, hè, het bevordert de vriendjespolitiek en het is heel slecht voor de sfeer in de ja, leerskamer. Ja. Is dat dan wel bewezen? U zegt, nou, dat ja, zijn allemaal onbewezen is, experimenten, maar is dat wel bewezen? Nou ja, um, hoe wijs je die excellente leerkracht aan? Nou, zoals je het in het bedrijfsleven ook doet. Ja, en hoe dat doen is ze dat zo... Nou, dat weet u heel goed hoe dat werkt. Ik heb zelf in bedrijven gewerkt waar, waar dit soort uh, dingen gebeurden. en ik, dat ik kan zou alleen zeggen, er ook komt in dit... geen slechte sfeer aan de kantine en uh, vriendjespolitiek. De, als, als, een, als een iemand die leiding geeft zich laat leiden door vriendjespolitiek, dan is het een hele slechte leider en is het binnen, binnen drie maanden weg. Maar zo werkt het niet in de praktijk. De gelijkstelling die u abonneert is nou juist iets waar wij op tegen zijn. Namelijk dat het bedrijfsleven één op eten vertaler vertalen zou zijn naar het onderwijs. Dat is niet zo. Onderwijs geven en een kwalitatief goede leerkracht zijn... is heel iets anders dan een target ten aanzien van verkopen. Maar of... daar heeft ook helemaal niemand het over. Het gaat Jawel, niet om in, bedrijf, het gaat om in Het gaat om kwalitatief goed onderwijs. Juist. En dat is wel wat het onderwijs Geen moet de, leveren. Geef he? u definitie nou eens wat een kwalitatief goed onderwijs is? Nou, dat, dat kunt u denk ik heel goed. Dus zegt u het maar. Nou, u zegt leuk. eigenlijk dat is niet vast te stellen. Het is heel moeilijk. Kijk, deze onderwijsraad zegt dat ook, dat het niet alles Precies, zegt het onderwijs. Precies. De, de en daarom hebben ze deze creatieve zegt, het vorm bedacht. Het, het onderwijsraad zegt dat het is een relatief iets is. Dus als ik een groep heb die relatief slecht presteert ten opzichte van de rest van Nederland, is er altijd nog iemand, hè, die 5%, die ten opzichte van dat kleine groepje mm. goed presteert. Met andere woorden, we hebben het niet over datgene wat goed is voor het onderwijs op die scholen of scholen. We hebben het over wat blijkbaar nodig moet zijn... om iedereen dat idee te geven van ik moet me harder inspannen... wat ook Maar dat rijker. is toch op zich mooi, of niet? Waarom? In, in het onderwijs. Waar bewezen is dat mensen het niet willen. Waar bewezen is dat mensen hier niet voor de straat op gaan. Waar bewezen is dat ze veel meer nou, geïnteresseerd... Maar is het bewezen? Bro, er is nog nooit serieus gewerkt met, die, met, die, met dit soort dingen. Juist omdat het onderwijs is wel... is een enorme gelijkheidscultuur heeft. Een soort, een soort hele dikke deken... waardoor je inderdaad maar bang moet zijn... een de Hoeveel leraarskamer het je 7, 7, 8, 8, 8 onderwijs? Wat zegt u nu? Hoeveel, functies, hoeveel functieniveaus heeft het voortgezet onderwijs? Maar ik wil je de maar de hele tijd. Uh, of <laughs> ja, een echte leraar, ja. ja, ja, ja nee, maar u zegt een gelijkheidsdeken. Daar is helemaal geen sprake van een gelijkheidsdeken. Dat is een van de redenen waardoor alle, alle nee, mogelijkheden in het onderwijs niet, niet benut worden. Dus ik zou zeggen, inderdaad, als onderwijs en als uh, kabinet, want laten we het nu eens proberen. En scholen zijn het... geheel vrij om het al dan niet te doen. De geen school wordt ertoe verplicht. Maar je mag als school zelf beslissen: oké, okay, dit ga ik als Uitproberen. Ja, en, en Kijk, zinver... voor, wat is er op tegen? Nou, en in die zin verdenk ik dus dat dit kabinet zegt: de geschiedenis kennen, kennende van prestatiebeloningen in het onderwijs, weten wij dat er hier maar heel weinig van terecht zal komen. Ik heb 250 miljoen op de lat staan. Ondertussen heb ik al 500 miljoen vanwege de generieke loodstijging in de zak van de overheid gestopt. Weet je wat? Op het eind heb ik nog 200 miljoen. Hmm. 220 miljoen over gaat ook naar de schuld. U vertrouwt het gewoon niet? Nee, tuurlijk niet. Dat is het punt. Ja. Wij vertrouwen het niet omdat het aangesteld wordt dat het sowieso ingevoerd zal moeten worden... terwijl tegelijkertijd gezegd wordt... jullie mogen zelf kiezen of je meedoet of niet meedoet... en wij zeker weten dat de keuze van die excellente leerkracht... dat dat een keuze is die niet te maken valt. Nee. Goed. Volgens mij zijn jullie het niet eens... maar ik denk wel dat jullie de luisteraars gediend hebben... met alle, bijna alle voor- en tegenargumenten <lacht> die rond dit experiment eh, te bedenken zijn. Ben Hogeboom, coördinator arbeidsvoorwaarden bij de AOB... en journalist Elmar Draai. Beide, hartelijk dank. Dank je wel. Graag gedaan. Dit is de dag, zit er bijna op voor... Ik verwijs nog even naar de website. Dit is de dagpunt. Nu kunt u dingen teruglezen of terugluisteren. Ook van andere en eerdere uitzendingen. Zometeen na het nieuws van half vier kunt u gaan luisteren naar Villa VPRO. Dat wordt gepresenteerd vanmiddag door Tesselblok. Blok. Texel, goedemiddag. Goedemiddag. Ik moet nog even gouden microfoon ja, voor mijn trekken. Ik laat het nog een uitgebreid. Te bespreken uh, over wat wij zo meteen gaan vertellen over minister van Defensie Hans Hille. Die moet zich vanmiddag in de Kamer verantwoorden voor de hele gang van zaken rond berichtgeving over um, allerlei integriteitsproblemen. Verkeerde praktijken bij een onderdeel van de marine in Den Helder. Dat is naar buiten gekomen en de minister zei van niets te weten. Terwijl zijn ambtelijke top blijkbaar van alles wel wist. Hij heeft de Kamer dus niet volledig geïnformeerd omdat hij zelf niet volledig geïnformeerd was. Afijn, daarover is hij aan de tand gevoeld. Zojuist door een commissie in de Tweede Kamer. En we gaan eens kijken hoe dat allemaal afgelopen is. Dat dus zometeen in Villa VPRO. We gaan eerst luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Trudy Vendricht. Radio 1. Het NOS Journal.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 Het Europees parlement vindt dat de EU veel te weinig doet om Gaddafi aan te pakken. Buitenlandcoördinator Ashton komt volgens het parlement niet verder dan een veroordeling van het geweld. De parlementariërs willen hardere sancties en een vliegverbod boven Libië. Ashton zegt dat het aanpakken van Gaddafi een zaak van de leiders van de EU is. Minister Schultz vindt net als de Tweede Kamer de marges bij snelheidsovertredingen te groot. Op 130 kilometer wegen kregen automobilisten bijvoorbeeld pas een boete als ze 139 rijden. Schultz wil daar verandering in brengen, niet alleen bij 130 km per uur, maar ook bij lagere maximumsnelheden.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 En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. AMW verkeersinformatie. Er staan files op de A10 de Ring West richting Zaanstad. tussen, Sloot, tussen Afrit Haarlem en Knopend Koemplein 3 kilometer. En vanwege vaccinaties in de sporthallen Zuid. In beide richtingen op de A10 de Ring Zuid tussen knopend Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer. Andere kant op tussen sloten en rij 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO Villa VPRO Tessel Blok en Alice de Bruin hey, Goedemiddag, twee minuten over half vier is het. Welkom in Villa VPRO. Veel buitenland vandaag, zoals u van ons gewend bent op de woensdag. Straks gaan we overstrakelen naar Straatsburg. Ja. Tessel, wat gaan we daar doen? Nou, we gaan daar praten met onder andere Thijs Berman... die is van de socialistische fractie... en met Guy Verhofstadt, oud-premier van België... inmiddels de leider van de liberale fractie. En zij hebben daar uh, een van de oppositieleiders uh, uit Libië op bezoek gehad. En dat zijn de mensen die zichzelf eigenlijk erkend willen zien... als, de, als een soort tussenregering in Libië. Die zijn daar ja. op bezoek in het Europarlement. Dus daar zullen we het onder andere over gaan hebben. Ja, en we gaan het ook hebben over China. Dat land, dat weet u eens... Economisch natuurlijk een groot succes. Maar er is ook veel maatschappelijke onrust. En is dat eigenlijk net zo erg als in het Midden-Oosten? Kan daar hetzelfde gebeuren? Daarover gaan we praten. Onder meer met Henk schult noordholt Hij is ondernemer in China. En ook met Peter Ho. En hij is sinoloog. Dat allemaal straks. En als u dan nog informatie wilt hebben over de uitzending. als u ons wilt zien. er staan camera's op ons gericht. Dat kan tegenwoordig ook. ga dan naar de site www.vilavpro.nl. Dit is radio 1. Vila VPRO. Maar we gaan eerst even naar Den Haag. Minister van Defensie Hans Hille ligt onder vuur. Altijd leuk om dat te zeggen van de minister van Defensie. <laughs> uh, en zojuist heeft hij zich in een overleg met de Tweede Kamer... moeten verantwoorden over de gang van zaken... rond de toestanden bij een onderdeel van de marine in een helder. Uh, daar zou sprake zijn van diefstal, zelfverrijking, intimidatie... een enorm integriteitsprobleem. En waar het nou om ging, dat is natuurlijk op zich erg, maar de minister wist van niks. Zijn ambtelijke top wist, ogenschijnlijk althans, wel van het een en ander. Had de minister daarvan niet op de hoogte gebracht, waardoor de minister de Kamer weer niet goed kon informeren. En u weet, dat is een doodzonde. Daarover ging dus zojuist een overleg. Wilco Boom van de NOS heeft het gevolgd. Dag Wilco. Ja, goedemiddag. Hallo. De Kamerleden die daarbij zaten wilden natuurlijk ook graag weten hoe dit nu allemaal kon. Ja, dat wilden ze heel graag weten. En de minister die nam zijn ambtenaren heel erg in bescherming. Hij gaf weliswaar de directeur van de DMO... die uh, over die kwestie in de helder ging... gaf hij wel een publieke tik op de vingers. Die had hem moeten informeren. En ook zijn secretaris-generaal had wel ietsje beter kunnen opletten. Maar die ambtenaren zijn hartstikke loyaal, te goede trouw en zeerkundig. En hij heeft ze de komende tijd hard nodig. Dus uh, hij gaat daar verder geen maatregelen tegen nemen... zei de minister vanmiddag. Oh. En, en nemen de Kamerleden daar in dat overleg genoegen mee? Uh, daar lijkt het wel op. In elk geval de regeringspartijen en ook de PVV. PVV ging er aanvankelijk ook nogal hard in. Maar die zei uh, aan het einde van het debat... de zaak wel nauwlettend te zullen blijven volgen. En die vonden het allemaal wel wat onbevredigend. Maar ze wekten niet de indruk dat ze er niet mee akkoord gaan. En daardoor kon de minister in de richting van de linkse oppositie... Uh, ook strak en stijf volhouden dat hij de Kamer op 1 februari wel degelijk goed had geïnformeerd. Hij had ze dan weliswaar niet alles verteld, maar dat kwam nou eenmaal omdat hij zelf niet alles wist. Hij had wel alles verteld wat hij uh, op dat moment uh, te horen had gekregen. Dus eigenlijk vond hij uh, dat de oppositie ook wat dat betreft niet al te veel uh, op moest spelen, want hij had het eigenlijk uh, best goed gedaan, vond hij zelf. Ja, de oppositie die was daar wit heet over, maar um, ja, die kon uiteindelijk toch geen deuk in een pakje boterschoppen, schoppen, want die uh, zijn niet in de meerderheid. Maar het is toch wel zo dat de minister, als hij niet goed geïnformeerd wordt door zijn ambtenaren, niet kan zeggen, ja jongens, ik kon er ook niks aan doen, ze hebben me niet geïnformeerd, dan, dan deugt er iets aan zijn gezag niet. Ik bedoel, er is toch iets fout, hoe je het ook wendt of keert. Ja, er is iets fout gegaan en hij had natuurlijk ook meer moeten weten. Dat geeft hij ook allemaal toe. Maar uh, hij vindt niet dat de oppositie er zo'n punt van moest maken dat hij niet alles heeft verteld, omdat hij het nou eenmaal niet wist. En uh, hij hield vast die, aan die redenering. Uh, daar kun je heel boos over worden. De oppositie was dat dus ook. Uh, maar ja, nog de oppositie heeft niet de meerderheid in de Tweede Kamer. En de coalitie lijkt de minister hier toch wel in te steunen. Dus ook als er in een later stadium op dit punt nog minst moties of zo zullen worden ingediend in de Kamer. Dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Dan ziet het eruit dat minister Heerlij hiermee wegkomt. Ja hiermee wegkomt. Maar vind je dat zijn positie is beschadigd? Ja, hij heeft hier wel een uh, kras van opgelopen, ja. want het is toch zo dat hij uh, maandag al die brief aan de Kamer moest schrijven over deze kwestie. Waarin hij moest toegeven dat hij onaangenaam verrast was, omdat ambtenaren hem in februari niet goed hadden geïnformeerd. Ja, als je dat als minister moet toegeven, dan is dat natuurlijk toch vervelend. Um, dus ja, hij is er wel een beetje door beschadigd gedaan, ja, dat lijkt geen twijfel. Want heb je enig idee waarom hij zijn ambtenaar zo uh, beschermt? Nou, ik denk dat hij uh, echt vindt dat het goede en loyale en, uh, ambtenaren zijn... die te goede trouw hun werk doen, ook al hebben ze dan misschien een keer een fout gemaakt. Wat hier een rol bij speelt, is dat de hele affaire in Den Helden... die heeft zich afgespeeld in 2009 en 2010. En die zaak is ook afgedaan binnen die dienst, binnen die DMO... aan het einde van 2010. Dus toen de minister in eind januari of op 1 februari aan zijn ambtenaren van dit jaar... aan zijn ambtenaren vroeg, zijn er nog uh, kwesties in de sfeer van integriteits... Uh, uh, schending aan de orde. Toen hebben die ambtenaren waarschijnlijk gedacht... Uh, nee, die zijn nu niet meer aan de orde. Want die kwestie in Den Helder hebben we eind vorig jaar al afgedaan. Ja. Goed, laten we even gaan naar iemand van de oppositie... die heeft meegeluisterd. Wassila Hatschi van D66, goedemiddag. Goedemiddag. U zat ook bij dat overleg. Uh, we hoorden net Wilco Boom zeggen uh, dat de oppositie je wit heet was. U bent zelf ook, dat moeten we er nog maar even bij zeggen, oud marinevrouw, ook op het ministerie van defensie gewerkt. Uh, was u inderdaad ook boos op de minister vanmiddag bij dat overleg? Ja, vooropgesteld voorop is het natuurlijk. Uh, het waren twee punten. Het eerste is natuurlijk het niet, of tenminste het onjuist informeren van de Kamer. En, en daarin heeft inderdaad uh, de minister aangegeven dat, uh, dat er inschattingsfouten zijn gemaakt van zijn topambtenaren. Uh, maar ja, feit blijft dat uiteindelijk uh, de minister dus niet weet wat er precies binnen zijn departement speelt. Ja. En, en dat is natuurlijk het eerste uh, zorgpunt. En het tweede, wat mijn fractie erg belangrijk vindt is dat de problemen ook echt opgelost gaan worden. En dat is de reden waarom ik ook, met name aan het eind van het debat... Uh, hamerde op het feit dat een onderzoek wederom binnen Defensie, binnen die muren... en dan kun je het wel noemen als onafhankelijk onderzoek, maar dat is het natuurlijk niet... dan, dan, dan, dan kom je niet verder. En daarom willen wij ook echt een onafhankelijk onderzoek... en dan zelfs op het niveau van, van de Algemene Rekenkamer. En is dat ook toegezegd door de minister? Nou, de minister die hield vast aan zijn voorstel om een extern onderzoek... onder leiding van een, een Defensieambtenaar buitendienst uh, te doen... En uh, dat, ik, ik ga ook uh, tijdens het VAO uh, straks een motie indienen... Die, uh, om toch een onderzoek te krijgen die uh, onafhankelijk uh, is. Want anders blijven we bij elkaar komen. Maar blijven uh, steeds gevallen voorkomen. U bent, uh, dat zei Alice al, zelf uh, heeft u bij de marine gewerkt. U heeft ook op het ministerie van Defensie gewerkt. U kent die cultuur dus een beetje. U zult dus niet voor niks hameren op het feit... dat een onafhankelijk uh, onderzoeker van belang is. Wil je dit kunnen doorbreken? Ja, laat ik beginnen door te zeggen dat... Uh, ...dat het natuurlijk niet zo is dat heel Defensie niet deugt... ...dat integriteitsschendingen aan de orde van de dag zijn bij heel de organisatie. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Uh, zelfs niet voor heel DMO, de Defensiemateriaalsorganisatie. ...dat is de organisatie waar we het nu over hebben... ...daar vallen die onderdelen in waar die, die uh, gevallen zijn voorgevallen. Uh, dus dat, is, dat moet je natuurlijk niet zo zwart-wit zien. Alleen het feit blijft wel dat bij bepaalde onderdelen... ...kennelijk de, de omstandigheden zo zijn dat uh, zo'n cultuur in de hand wordt gewerkt... En dat is mijn reden geweest om te zeggen... van, nou, dit zijn geen incidenten, we moeten niet brandjes gaan blussen... en het iedere keer bagatelliseren. Dat heb ik ook richting de minister gezegd. Er zal ook echt uh, onderzoek naar gedaan moeten worden... waar dit door komt. Echt bedrijfscultuur. Dus Even, vanuit... en, en u heeft dat zelf nooit zo aan de lijve ondervonden? Nee, ik heb zelf bij uh, andere onderdelen van de grens gezeten... waar dat uh, gelukkig niet plaatsvond. Uh, maar daarom zei ik al, het is niet zo... en dat vind ik dus het kwalijke van het feit... dat, dat het niet serieus genomen wordt, dat het ook echt... Een niveau hoger wordt getild dan onafhankelijk onderzocht wordt. Want daardoor creëer je, ook doordat het steeds in kranten komt, een beeld waar Defensie ook niet blij mee is. Waar je ook imagenschade mee oploopt. Dus daarom zeg ik ook: uh, laten we dit dan ook bij de kern aanpakken. En dat betekent niet het zoveelste onderzoek binnen die gesloten deuren van Defensie. Ja, misschien mag ik daar nog een kleine aanvulling op doen. Uh, daar zit natuurlijk precies het verschil. Hè. Uh, volgens de minister is er geen sprake van een structurele kwestie. Hij noemt het wel incidenten die zich op één of een paar plaatsen he, hebben voorgedaan. En wat volgens hem onvermijdelijk is in een organisatie die zo groot is als het ministerie van Defensie. Want er werken alles bij elkaar een slordige 70.000 mensen. En uh, daar, daar zit dus de kern van het meningsverschil met de oppositie. Uh, de oppositie zegt, dit is een structurele kwestie... daar moet dus een, uh, een, een breed onderzoek van buiten, et cetera, ja. En de minister zegt, ja, we hebben met een paar incidenten te maken... die zich in, in elke organisatie van deze omvang kunnen afspelen. En dat is natuurlijk wel heel erg vreemd... want het zijn zoveel onderzoeken die er dan gestart worden... zo erg, dat zelfs de topambtenaren op een gegeven moment... door de boom het bos niet zien. Dat en blijkt. door manateren en het vergeten te melden... Ik denk daarin dat, dat, dat, dat de minister echt een uh, zelf echt een inschattingsfout maakt... door te zeggen dat het incidenten zijn. Ja. Ik denk wel dat er uh, structureel bij die specifieke onderdelen... binnen de Defensie wel degelijk meer aan de hand is dan dat, dat het incidenten zijn. Goed, nou laten we dan maar hopen voor de minister van Defensie... dat dit incident met zijn ambtenaren uh, ook echt een incident is. En dat dat een beoordelingsfoutje is geweest... en niet een structureel de minister niet informeren. Nee, precies. Goed zo. <laughs> dank u wel, Wasila Hatchi van D66. En dank je wel, Wilco Boom. Elf minuten over uh, half 4 is het nu. We gaan even luisteren naar 1 minuut. Pst, 1 minuut. Het is 16 november 1997. Nippon, <tie> daar Kuala Lumpur. Japan de zich voor de eerste keer, in de geschiedenis voor het wereldkampioenschap voetbal. de ja, we worden één Minuut gemaakt door Joost Wilgenhoff. En u kunt deze en ook andere verhalen van één Minuut terugluisteren op onze website vpro.nl slash Minuut. Dan gaan we nu naar China, Tessel. We gaan naar China. Het, is een, het land is economisch een enorm groot succes. Dat, je kan geen krant openslaan of je leest dat. Het is officieel zelfs de tweede wereldeconomie geworden. En dat is natuurlijk een prachtige affiche... voornamelijk voor de rest van de wereld. Maar in het land zelf is de kloof tussen arm en rijk groter dan ooit. En dat leidt, of je wil of niet, ooit een keer tot maatschappelijke onrust. Daar kan je op wachten. En de Chinese regering kijkt natuurlijk ook al een beetje met een schuin oog... naar wat zich in het Midden-Oosten en Noord-Afrika afspeelt. En vraagt zich af of dat in China ook zou kunnen gebeuren. Ja, want... Om dat te voorkomen, die maatschappelijke onrust, komt de regering in Peking de komende vijf jaar met keiharde maatregelen. Daar willen ze de kloof kleiner mee maken. Het staat in het twaalfde vijfjarenplan en dat wordt deze week besproken in het Nationaal Volkscongres. Zo'n 3000 deelnemers praten daarover mee. Dat zijn dan voornamelijk partijleden in Peking. En wij gaan erover praten met Henk schulte noordhold Hij is ondernemer in China. Goedemiddag. Goedemiddag. En Peter Ho, hij is hoogleraar economische ontwikkeling aan de Universiteit van Leiden en ook sinoloog. Goedemiddag. Hallo. Ja, we beginnen even hier in de studio bij meneer Noorgt Holt. Uh, ja, de, de, is de angst voor, voor oproer in China terecht? We zien nu elke dag die beelden vanuit het Midden-Oosten. Maar China zijn ze ook ontevreden. Hoe kunnen we zoiets verwachten, denkt u? Ja, dat moet ik in te schatten, maar ik, ik denk van niet. Ik denk dat omdat China een hele sterke economische groei heeft gekend, uh, wat u al aanstipt in de inleiding. En uh, het is ook niet één partijfiguur of één man in, zoals het Midden-Oosten... die dan het voorwerp is of het onderwerp is van een bepaalde haat of, of uh, op opstand. Het is een systeem wat heel erg verankerd is in de samenleving. Dus ik denk dat dat uh, niet zo is. Anderzijds is het natuurlijk wel interessant, maar het is misschien niet in kader van deze uitzending... Om, om eens een keer te praten waarom ze dan wel zo reageren op... Uh, op opstandjes die eigenlijk geen opstanden zijn. Wat bedoelt u met zo reageren? Daar nogal hard tegen, tegen optreden? Ja, de laatste weken zagen we dat. Er was via internet, overigens niet in China zelf... maar buiten China, om een, op, een oproep gedaan tot de jasmijnrevolutie. En dat bleek helemaal niets voor te stellen. Maar mm -hmm. er was een zeer uh, grote aanwezigheid van politie en uh, andere ja. mensen. Ja, even naar meneer Hovand. Denkt u daar ook zo over? Denkt u inderdaad dat de kans uh, klein is, zoals meneer Noordholt zegt... Dat, uh, dat dat daar ook uh, uit de hand gaat lopen? Uh, ik ben het uh, daar in zekere zin wel mee eens. Uh, ik denk niet dat, dat China in één keer uh, uh, dezelfde weg zal gaan als in, in het Midden-Oosten. Dat is ook echt een vergelijking die, ja, uh, die eigenlijk gewoon niet opgaat. China is wat dat betreft institutioneel, maatschappelijk en economisch... steekt die zo anders in elkaar... Uh, en het politieke stelsel steekt heel anders in elkaar. Uh, als je zegt van ja, China is een, een, een pure dictatuur, zoals je dat ook ziet in het Midden-Oosten. Ja, dat. dat... Klopt gewoon niet. He, er bestaat een beeld in de media van... China is economisch heel erg succesvol... maar eigenlijk hebben ze nooit wat gedaan aan politieke hervormingen. Maar dat beeld klopt dus niet... omdat China eigenlijk al sinds het begin van de economische hervormingen... 30 jaar geleden zijn ze dus ook begonnen aan economische hervormingen. Maar dat zijn eigenlijk dingen die je niet direct ziet... maar die zich wel hebben afgespeeld in China zelf. En dan ja. komt er nu dus een nieuw vijfjarenplan... voor nog veel verder gaande economische hervormingen. Maar echt... Heel ingrijpende, structurele hervormingen. Bijna ook hervormingen van hoe de Chinees in elkaar steekt eigenlijk. De, hele, de, de Chinese, Het Chinese karakter moet veranderen. Als je eens kijkt naar dat, naar dat plan, er staat natuurlijk ongelooflijk veel in. Maar als we daar een paar punten uithalen, Een van de kernpunten is dat de Chinezen geleerd moet worden... en misschien ook wel gestimuleerd moet worden om meer te gaan consumeren om het geld te laten rollen. Meneer Schulte Noordel, waarom gebeurt dat op dit moment niet? Nou, dat gebeurt zeker, maar eh, 80% van de welvaart is in handen van 20% van de bevolking. En het gaat om die andere 80% die ook meer moet gaan besteden. Want China heeft nog steeds heel veel erg arme mensen. Volgens de Chinese opgave zelf 35 36 miljoen mensen die minder dan 180 dollar per jaar verdienen. Kun je ook niks uitgeven? Nee, dan heb je heel weinig om uit te geven. Volgens de Wereldbank zijn die cijfers trouwens hoger. En de Chinezen die zijn grote spaarders. Een van de redenen dat ze dat zijn... is omdat de sociale voorzieningen, bijvoorbeeld als pensioenen... niet goed geregeld zijn. Maar dus nou heb je dus al meteen een heel scala aan dingen... Ja. Die, die moeten gaan veranderen. Ze moeten geld laten rollen. Dat kan alleen als je lonen verhoogt of als je zorgt dat ze, dat ja. ze het geld hebben. Maar ze moeten ook leren het uit te durven geven. Ja, ja het uit te durven geven. En de uh, het, het ratio van de, de lonen, laten we zeggen van de arbeidsnopziek... van het nationaal product, is ook gedaald door de jaren heen. Dat is natuurlijk ook een hele rare situatie. Dat, dat geeft ook aan dat... de concentratie is van heel veel geld in de handen van 20 tot 30 procent van de mensen. Mm -hmm. Meneer Ho, hoe, hoe, hoe neem je de angst bij de, de arme Chinezen weg... dat hij heus zijn geld wel wat kan laten rollen... omdat het land voor een mooi sociaal vangnet zal gaan zorgen? Wie trapt daarin? Uh, nou ja, ik denk niet dat het zo simpel ligt. Kijk, uh, uh, wat mij eigenlijk ook opvalt... Hè, wat je vaak ziet in de media van... ja, China die gaat een uh, nieuw vijfjarenplan uh, afkondigen. En ja, dat zijn uh, fantastische nieuwe revolutionaire plannen. Uh, het stimuleren van de binnenlandse markt. Uh, meer inclusive growth. Uh, meer sustainable development. Je moet dat eventjes dit, dit, de... dit... Niet deze termen, want... Uh, Dan haken wij af hier. Maar uh, ja, dat, dat zijn dus eigenlijk een, een aantal een aantal termen waarbij men zegt, oké, okay, we gaan meer naar het milieu kijken. We gaan meer kijken naar de onderkant van de samenleving. Hè, dat dat zeg maar dus ook de sociaal zwakkeren erin mee kunnen. En dat lijkt heel erg een breuk met het verleden. Maar dat is het dus niet. Hè. Als je dus kijkt naar het huidige vijfjarenplan... dat stoelt heel erg op een aantal hele belangrijke elementen... die ook al in het uh, elfde vijfjarenplan zaten. En... Uh, er bestaat eigenlijk een, een, een misvatting van China... dat dan in één keer het beleid een, een omslag maakt. Maar geloof uh, zo... u dan niet, dan, gelooft u dan niet dat dat een goede zet is... om? ervoor te, te zorgen dat die Chinezen meer gaan consumeren? Oh ja, absoluut, maar het punt is dat ze dat al lang doen. Kijk, maar uh, ligt Chi het dan eigenlijk niet gewoon aan de Chinese regering... die dan niet moet spreken over elke vijf jaar een plan, maar gewoon moeten zeggen, we hebben nu een plan en laat ons dat maar eens rustig uitwerken. Nu nee, trappen ja, zo we er allemaal het in dat ze elke vijf jaar niet, wat nieuws. Kijk, zo werkt het natuurlijk niet. Want je moet natuurlijk wel ervoor zorgen... dat je om de vijf jaar, zeg maar, je economische ontwikkeling... tegen het licht kunt gaan houden. En kunt zeggen van, zijn er belangrijke uh, veranderingen... Zijn er belangrijke dingen die doorlopen vanuit het verleden... en waar we nou rekening mee moeten houden? En dat is eigenlijk dus wat ze ook doen. De planning van het huidige vijfjarenplan is al meer dan vier, vijf jaar geleden is die begonnen. Nou, zo werkt dat dan in China, meneer Schulte-Noordholt. Uh, ja. Wat er ook wordt gezegd is dat de dienstensector sterker moet worden. Is dat ook iets wat al in de vorige plannen stond? Of zegt u, van, ja. nou, dat vind ik wel nieuw? De dienstensector heeft altijd veel aandacht gehad. Als ik even iets mag maar zeggen nog... Want uh, wat Peter zegt, ben ik het helemaal mee eens. Vijf bestaat bestaat een beetje in onze ogen van uh, het idee van... Nou, dan gaat, gaat het zo ook al uitgevoerd worden? Dat is hier de vraag. Die vijf plannen, misschien in de beginfase van de Volksrepubliek... waren er wel plannen moest de, de, de fietsenfabriek, de vliegende duif... Uh, zoveel miljoen fietsen produceren. En het ging ook altijd het om oogsten. Zijn, het he, net het als, oogsten, de ja. Maar nu is het meer, zijn er meer richtlijnen. Als je het vorige vijf plan ziet... bijvoorbeeld werd gezegd, we moeten 7,5% groeien. Maar toen de crisis uitbrak, de financiële-economische crisis in 2008... Toen zette de Chinese regering de geldkranen open... omdat ze heel bang waren voor grote werkeloosheid... Dus de, de gemiddelde groei van de laatste vijf jaar was meer dan 10%. Oké, okay, dat is nu duidelijk dat het een beetje een misvatting is van, van LSMI... dat een vijfjarenplan ook een afgebakend vijfjarenplan is... met steeds heel veel nieuws. Maar wat ziet u dan nu in dit, dit uh, vijf, komende vijfjarenplan... meneer Schulten-Norto van u zegt... dat is nou echt uh, een, een uh, opmerkelijke verandering die ingezet gaat worden? Ja, ik vind wat premier Wendjabouw Bouws heeft ik een mooi mooie uitspraak. Wat, waar de ene of twee waar uit mij om gaat... is de relatie van het research and development en onderwijs... ten opzichte van wat nationaal... Laat dus dat is even helder uit. Nou, als ze meer gaan geld uitgeven, plat gezegd, simpel gezegd, aan onderwijs en aan uh, onderzoek en research en development, dan heeft China een toekomst. Dan, dat is waar het om gaat. Dus weg van de, in de zware industrie of de industrie in het algemeen. Van alleen maar produceren. Alleen maar produceren. Meer dienstensector, u noemde het net al. Want dienstensector is beter voor het milieu en kan ook meer mensen aan het werk helpen. Denk aan toerisme, binnenlandse handel en dat soort zaken. Dus daar wil men aandacht aan geven. En inderdaad, die, die, die kloof verminderen dus arm en rijk. Want dat heeft ja, ons die die open... kloof is enorm, want op het platteland leven mensen echt nog van een paar dollar per dag. Hè? Nou, je hebt ook hele rijke streken, daar weet Peter meer van. Maar je hebt ook rijke boeren, welgestelde boeren in de buurt van de grote steden zeker. Maar China is zo groot, je hebt ook gebieden waar de mensen heel erg arm zijn nog. Ja, en, en lukt dat dan? Dan gaan we even terug naar meneer Ho. Z ziet u dat gebeuren met dat nieuwe plan, dat zeg maar, die, die kloof tussen arm en rijk ook kleiner wordt? Uh, ja, dat is, dat is iets wat al, al heel lang een zorg is van de, van de Chinese regering. En men probeert eigenlijk de balans te slaan tussen het arme platteland en de steden. En de kloof tussen arm en rijk. En wat daarin heel belangrijk is, is uh, wat uh, Heng Schulte Noord al al aangaf, uh, de opbouw van sociale voorzieningen. En ik denk. Uh, het grote probleem voor de toekomst is de opbouw van sociale voorzieningen op het platteland. Heeft u het dan, meneer Ho, over het feit dat uh, de opbouw van sociale voorzieningen... of die sociale voorzieningen op het platteland er niet zijn? Is er bijvoorbeeld geen vangnet uh, voor als je geen werk hebt of voor als je ziek Precies. wordt... of voor exact, als je je oude dag wil beginnen? Dat is er dus inderdaad niet. Hè? Er is geen pensioen voor boeren. Uh, als ze invalide worden, hebben ze geen uh, sociaal vangnet op, uh, om erop terug te vallen. Uh, voor hun is, is gezondheidszorg is ook vaak een enorm probleem. Als ze dus uh, een, een, een ongeluk hebben, ja, dan moeten ze dat uit eigen zak betalen. Ze hebben geen ziektekostenverzekering of wat dan ook. Hè? En dat moet dus eigenlijk helemaal nauw worden opgebouwd. Ja, en, en als dat gaat gebeuren in China, dat zijn toch uh, redelijk grote plannen, zeker die verschuiving naar de dienstensector. Wat betekent dat dan eigenlijk voor ons in Europa, meneer Schulte-Noortel? U bent ondernemer, u doet ook zaken met China. Zit u hier al met dollartekens in uw ogen? Van, dat is een goede business voor mij. Nou, China is al een van de grootste importeurs ter wereld. Dat wordt wel eens vergeten. We denken altijd dat het is een grote exportmachine is. Maar vooral technologie en machines wordt op hele grote schaal geïmporteerd. Maar er binnenland... gaan verandering in komen als ze zelf zoveel research gaan doen. Natuurlijk. Nee, op den duur wel, ja. Maar uh, inderdaad, als ze meer te besteden krijgen... en daardoor ook misschien de rum in wordt geapprecieerd, uh, sterker wordt... dan wordt het goedkoper voor het buitenland met China te uh, exporteren. Dus dat zou een hele goede ontwikkeling kunnen zijn. Ja, dus Europa uh, uh, op het Westen pikt daar wel een graantje van mee? Ja, natuurlijk. Ja. En hoe reëel is het dat dit vijfjarenplan... wat we dus ietsje breder moeten zien en ook in de context van voorgaande plannen... maar toch, hoe reëel is het dat aan het eind van, van dit plan... dan ook een aantal dingen echt gerealiseerd zijn, meneer Schultenmerroel? Nou, waar we het niet over gehad hebben, gezien de tijdsbestek... maar is um, dat het toch lastig wordt om uit te voeren... los van het feit dat het algemene plannen zijn, dus, is de huizenmarktsector. Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Maar het budget van het laatste jaar, de inkomsten van de overheid... werd voor een derde gedekt door het verkoop van land. Dus de overheid zit diep in de ontroerend goedsector en, land, en landverkoop. En ze willen ook een van de maatregelen die ze nu voor afgekondigd... is sociale woningbouw. Er moeten miljoenen woningen en appartementen kopen voor de armere mensen. Maar de overheid zit erg in die, in die, in die handel van en goed en uh, het verkoop van land en de overdrachtbelasting en dat soort zaken. Dus hoe ze dat gaan aanpakken, hoe ze zichzelf moeten corrigeren... in ja. dat opzicht, dat wordt heel moeilijk. In uw mooie uitzending tegenlicht van het VPRO van gisteren... ging over Chinese economie. De professor zei van ja, het grootste probleem van de Chinese overheid... is hoe ze zichzelf kunnen controleren. Niet hoe ze de bevolking kunnen controleren, maar zichzelf. Hm. Want ze zijn erg verstrengeld met alle economische belangen. En ja, vooral het goed sector. Ze daar de komende vijf jaar dan maar meer op gaan richten. <laughs> Mag ik u danken Henk Schulten-Noordholt. Nou, hij is ondernemer in China. En Peter Hoos sprak mee. Hoogleraar economische ontwikkeling aan de Universiteit van Leiden en Sinoloog. En moet ik er nog aan toevoegen dat China al een tijdje bezig is met deze koerswijziging. Ook steeds duurzamer wordt. Dat werd net ook al even gezegd. Daar heeft Ellen van Dalen een mooie reportageserie over gemaakt. In het najaar bij de VPRO. En beide delen kunt u podcasten. Ga dan naar onze website www.filavpro.nl. En zoek dan op de titel Het gele gevaar wordt groen. En wij gaan even luisteren naar muziek. The Unthanks, Kenny Hobby Elliot. Kenny Hobby Elliot, Kenny Hobby still. Kenny Hobby Elliot, who lives at Hollow Hill. Had Hobby acted right to see. Has seldom done, he would have kissed his wife and left the maid alone. Can he hope be Elliot? Can De unthanks en meer unthanks kunt u vinden op de site van de luisterpaal van de VPRO. Zometeen zijn we bij u terug na het nieuws van 4 uur. Dan gaan we naar Straatsburg onder meer praten met parlementariër Guy Verhofstadt. Tot straks. Let op, het beluisteren van deze radiocommercial kost geld. Als u de prijs hoort van de Peugeot 107, bent u verkocht.